antwoord heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZGFM. Met nu. Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1059 hier op CFM Zandvoort. Dus even kijken, 16 werkjes te gaan waarvan de eerste twee uh, gloedje gloedje nieuw zijn. Dus kijk maar even op de playlist peacefulradio.eu en daar staat het hele verhaal. En ja, misschien vind je het wel zo ontzettend leuk dat je er verder in wil verdiepen. En geniet er maar even lekker van, lekker achterover bij de Show Peaceful Radio. Punt. EU. Con las luces de enero Quedan sombras azules Nacerá mi pequeño En mi triste techumbre Miran los girasoles Con su ojo de frío me miran y se callan y yo cierro los míos En de y met suñes con tierra. Thank you. morning. Now I understand what it means to give your life to just one man. Afraid of feeling nothing. No bees or butterflies. My head is full of voices and my house is full of lies. This is all